Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump wil aan de slag in Gaza... De president ziet het liefste dat inwoners van het gebied verkassen naar landen als Egypte en Jordanië. Zodat Amerika in Gaza kan gaan bouwen. Een opmerkelijk plan, maar Israël ziet het wel zitten. Bij Hamas is de weerstand groot, zegt correspondent Nasra habib Allah. Hamas die heeft eigenlijk uh, ja, zoals verwacht uh, dit plan volledig afgekeurd. Ze noemen het plan belachelijk en absurd. En zeggen dat dit de hele regio in vuur en vlam zal zetten. Trump zegt zelf steun te hebben van meerdere leiders. In het gebied en dat er grote kansen liggen in Gaza voor de Verenigde Staten. Het dodental van de schietpartij in Zweden gisteren is opgelopen tot 11. Er zijn ook meerdere gewonden. Hoe zij eraan toe zijn, dat weten we niet. De slachtoffers vielen gisteren op een school voor volwassenen in de stad Uyrebroe. De dader zelf is ook dood. De politie gaat niet uit van terrorisme. Wat het motief van de dader dan wel was, is niet bekend. De premier van Zweden noemt het de ergste schietpartij in de geschiedenis van zijn land. De gemeente Utrecht onthult vandaag een monument bij de ingang van de beruchte Junkentunnel. In die tunnel onder winkelcentrum Hoogkaterijnen... zaten in de jaren 90 honderden drugsverslaafden en daklozen... die daar ook sliepen. In 1999 werd de tunnel schoongeveegd, de verslaafden gingen naar hostels... en er kwamen gebruikersruimtes. Nu komt er een kunstwerk om aandacht te vragen voor kwetsbare mensen. Je hoort Jan, die zelf ook lange tijd in die tunnel zat... Het is eigenlijk een soort, soort uh, uh, beeld van een lichaam wat hier ligt te slapen. En dit was eigenlijk een heel normaal beeld in de tunnel. Een hele mooie, mooie initiatief. Toch een beetje uh, ja, die tijd uh, te herinneren. Omdat hier heel veel mensen, heel veel mensen ja, toch wel het, het eind van hun leven hebben, hebben gevonden. Zeg maar. Dit wil je nooit meer meemaken natuurlijk. Ik hoop ook niet dat het ooit nog een keer terug gaat komen. Jan geeft inmiddels als vrijwilliger rondleidingen over deze minder mooie geschiedenis van de stad dan krijg je het weer nog vanochtend in het binnenland grijs. In het westen en noorden zijn er opklaringen met zon. En later zijn die er ook in de rest van het land. Blijf vandaag droog. Het wordt vanmiddag een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het vooral langzaam op de A9. Ook maar Amstelveen tussen Bevenwijk Oost en Knoopend Raasdorp... heb je een kwartier vertraging over 11 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechter reis ook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. Goedemorgen, luisteraars. U hoort het, ik heb mijn handzaag weer meegenomen. Ik ga de week weer voor u doorzagen. We gaan er weer een gezellige boel van maken met gevarieerde muziek. Engelstalig, maar vanmorgen ook met name wat Nederlandstalig betreft. Ik heb een gast en die ga ik straks met u voorstellen. Het is mooi weer, we hebben er weer zin in toch? Met z'n allen. Ik even doorzetten. Op mijn leeftijd, het zagen, dat valt niet mee. Maar die woensdag moet doorgezaakt. Ja hoor, het is me gelukt. Ja, dat was de opening uh, Herb Albert en zijn Tiguanabras met de uh, Tiguana Taxi. Uh, ik zei het net al, luisteraars. Ik heb een gast vanmorgen in de studio. Uh, een meneer die woont in uh, Heliumare, in, in uh, Nieuw-Unicum moet ik zeggen. Hij is ook wel in uh, Heliumare geweest in Wijk en Zee. Uh, uh, uh, Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, stel je even voor in de luisteraars. Ja, ik ben Rob van Oenen en ik woon nu sinds een, uh, paar een, een paar maanden in Nieuw-Unicum. Een paar maanden? Ja, uh, dat wordt eigenlijk noem maar. Oké, okay. en je komt van Heliumharen dan? Ik heb twaalf weken Heliumare mogen zitten. Oh, nou dat is uh, een mooie instelling. Maar uh, ja, de omstandigheden waar, uh, waardoor je daar terechtkomt, die zijn vaak niet zo mooi hè? Nee, Wat is er ben, met jou gebeurd Ik ben helaas getroffen door een beroerte in de hersenbloeding. Ja. Dus ik ben uh, linkszijde verlamd mm. En ze hebben me toch weer uh, leren lopen met, uh, met de kruk en gewoon uh, loslopen zeg maar. ja. Dus we gaan wel de goede kant weer op. Ja, en, en krijg je nog steeds een bepaalde therapie ervoor? Ja, we zijn nog steeds bezig om dat te verbeteren. Ja, en, en merk je zelf dat dat ietsje vooruit gaat? Ja, ja dus qua lopen gaat het allemaal een stuk makkelijker. Uh, Oké. Okay, uh, cognitie, dus in je hersenen, gaat het ook steeds beter, naar mijn gevoel. Ja, dus die verlamming zeg maar in je benen, dat is niet links. Alleen je armen? Zeg maar. Mijn arm en mijn benen is links. Oh, allebei verlamd dus? Ja. Want oh, dat lijkt me toch moeilijk met lopen dan? Uh... Ja, ik heb een uh, spanning op mijn been. Oh, kijk, je wordt ondersteund, zeg maar. Ik word ondersteund waardoor ik uh, gewoon kan staan. Ja, oké. Okay. Uh, jij bent uh, uh, fan van Nederlandstalige muziek, hè? Ja. Maar uh, dat, ja, dat komt niet zomaar. Je bent natuurlijk ook geconfronteerd met, uh, met radiomaker. Want wat heb jij gedaan in het verleden? Ik ben jaren uh, terug ben in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam ben ik uh, geluisterdiek geweest van de ziekenhroep De Rano heette dat. Ja, en daar heb je techniek gedaan. En daar hebben we hebben techniek gedaan samen met uh, misschien bij sommigen bekend. Henk Blok, nieuwslezer van Radio 538. Kijk. Hij was presentator daar zo en wij deden techniek. Ja, en uh, daar heb je met name kennis gemaakt met Nederlandstalige muziek? Of, of draaiden jullie ook van alles? Nee, nou, we draaiden ook van alles daar zo. Ja. En ik ben uh, acht jaar geluidstechnicus geweest, professioneel geluidstechnicus van Peter Beense. Oh! En wat uh, Schoekhly Hooper, Hooper hebben gedaan. Ja. Ja, en uh, Danny Christian, die ja, is niet helemaal nederstalig, maar... Dat was natuurlijk ook uh, de Duitse slager die voorbij kwam, hè? Ja. Ja. Um, ja, uh, wie presenteerde dan? Uh, uh, ik hoorde die meneer Blok van, van 538. Ja, heen Blok uh, presenteerde in principe... Bij de, bij de Rano was het over een presentatie en techniek. Ja. Oké. Okay. En, en af en toe gingen we samen, gingen we zelf presenteren natuurlijk. Ja. Nou is het leuk, uh, Rob. Ik, uh, jij houdt van Nederlands Ja. En dat vind je misschien, Jan Smit, ook wel leuk. En nou heb ik een zoon, die zingt ook de sterren van de hemel. En uh, die heet Sven, en het klinkt zo.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 Aan mijn Benjamin, Sven uh, Duif, uh, toen hij elf jaar oud was, bezocht ik hem uh, in, in, uh, toen Naarden in de studio uh, met Paul de Leel Mooi weer de Leel die presenteerde dat uh, vanuit uh, die omgeving. En uh, Sven mocht drie keer daar terugkomen in de uitzending. Ja. Toen had hij nog een piepstemmetje, echt zo'n uh, ja, heintjesstemmetje, heintje zeg maar. En toen zong hij uh, uh, liedjes van Simply Red. Uh, brand new zo. en zo, maar ook Nederlandstalig. Nou, daar heb je net een voorbeeld van gehoord. Sven is inmiddels uh, ambulancechauffeur. Hij studeert verpleegkunde. En hij zingt altijd nog. En dat doet hij gewoon uh, ja, op feesten en partijen. En uh, af en toe, zeg maar, uh, op verzoek. Hoe, hoe, hoe wil je het klinken? Nou, dat was absoluut niet verkeerd. Ik denk zelfs dat je gewoon hier in de studio wel kan doen. Ja, nou, dat heeft hij in het verleden ook wel gedaan, hoor. Ja. Ja, maar hij heeft het met het ambulance gebeuren. en het uh, verpleegkundige werk. want hij werkt ook in het ziekenhuis. Ja. Doet, doet die opleiding daar, zeg maar. Ja, dus hij werkt daar en dan. Uh, ja, in een bepaalde dagen van, uh, van de week moet hij dan ook uh, naar school en studeren. Ja. En, uh. en zingen doet hij nu ook heel graag en dat wil je er ook bij blijven doen. Maar ook leuk om te melden is dat Sven. speelt ook nog vier instrumenten: hij speelt viool, hij speelt toetsen, hij speelt gitaar. Uh, en met name ook saxofoon. Hij zingt bijvoorbeeld ook uh, uh, dat nummer van uh, Jerry Rafferty. Uh, uh, hoe heet dit nou ook weer? Ja, ik heb ook een beetje Alzheimer light hoor. Dan ben ik de titels, ik de titels kwijt. <laughs> Baker Street, dat, dat nummer bedoel ik. Er zit zo'n mooie saxofoon solo in. En hij zingt dat dan en dan, uh, en dan blaast hij ook die solo. Dus dat is uh, ja. En jij houdt van Nederlandstalige muziek. En ja. jij hebt ook een hele uh, Nederlandstalige artiesten natuurlijk ontmoet, omdat je dus uh, technicus bent geweest bij ja. Pe Peter Beense. Hoe nee. ging dat? Moest je ook slepen met, met de spullen allemaal? Met ja. die, oh, dat, je had een bus of zo. Ik dat had een je... bus. Ik had eigen geluidsapparatuur en het uh, zetten we de, door heel Nederland zetten we dat neer. Ja. En, uh, en dan uh, kwam Peter erbij en uh, dan namen we uh, de, uh, de spelaaizen we door. Ja. En dan kwam hij op in de muziek dat het geluid gewoon goed was. Hey, en, en, en kom Peter jou nog wel eens opzoeken? Want uh, hij weet natuurlijk misschien van, uh, wat, jou, wat jou is overgekomen. Want je bent vrij jong nog. Je bent 53. Ik ben 59, ik heb Twee jaar geleden is dit opgelopen, ja. Ja. Dat is toch geen leeftijd om al zo uh, getroffen te worden door een hersenbloeding. Uh, heb, heb, je, heb je nou ook uh, van de medische wereld te, te horen gekregen waar dat mogelijk aan gelegen zou kunnen hebben? Hoe, hoe, je, hoe, hoe, hoe, hoe gebeurt zoiets? Heb je... Heb je uh, Bijvoorbeeld gerookt? Of, nee, uh, totaal niet. Helemaal niet. Dus uh, eigenlijk is de oorzaak is de, de uh, helemaal onbekend. oorzaak gewoon onbekend inderdaad. Ja. ja. En heb je familieleden die hetzelfde is overkomen? Ook niet. Nee, ja, ook je niet. ouders ook niet? Nee, nee, ook niet. Nou, tragisch. Uh, zegt de naam Ruud Bos jou iets? Ja. Want het is de schrijver van onder meer een liedje van Wilke Albert die telkens weer. Dat vind ik zo'n mooi nummer. Ja. Hou jij ook van, uh, van een beetje uh, rustige muziek? Ja, absoluut. Ja? Dan ga ik speciaal voor jou wil ik Albertie draaien met Telkens Weer. Telkens Weer haal ik me in mijn hoofd, dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. Telkens weer wordt alle blauw weer grauw. Sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Maar telkens weer denk ik er komt er een. Waar ik alleen voor leef mijn hart aan geeft. Voor altijd telkens weer. Telkens weer slaat wat er vroeger was, weer als een vlam omhoog uit de oude as. Telkens weer, alsof het nooit geneest.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 De voor altijd, telkens weer. Weer, denk ik, er komt er één waar ik alleen voor leef. Mijn hart aangeef bij wie. Ik vind dat wat ik nu ontbeer. Liefde voor altijd, telkens weer. Ja, Willeke. Heb je dat ontmoet, Ik heb één keer de geluid mogen doen, gelukkig. Oh, hoezo gelukkig? Ja, het is een prachtige vrouw. Ja, ja. Alleen een hele zachte stem heeft ze ook bij het zingen. Ja, oké. Okay. Maar dus was het wel heel moeilijk. Oh, hé, hey, maar uh, je hebt het over techniek en je hebt ook een, een, een heel technisch beroep gehad, hè? Want je, je was uh, elektricien. Ja, ik, was, ik had eigenlijk een elektrabedrijf en beveiligingsbedrijf met uh, alarmsystemen, camera-systemen. Ja, en uh, heb je ook op een uh, onderwijsinstelling uh, gezeten om uh, het vak van nou, uh, uh, elektricien onder de, onder de knie te krijgen? Ja, maar de vroeger uh, had je bedrijfsleerscholen en ik heb in een heel groot bedrijf in Amsterdam gezeten, ik ben geboren in Amsterdam. Ja. En daar heb ik de panelenbouw gedaan eigenlijk, elektrapanelen. Elektra ja. En, wa en waar in Amsterdam ben je geboren? Welk welke gebied? Amsterdam-West. Amsterdam-West? Ja. Uh, nou ja, de, de kant van uh, het Centraal Station ook en zo, hè? Ja. En, uh, Bij de Markthallen, de buurt ook. Ja, ook, oh, oké, okay, daar, die omgeving, ja. ja. Mis je Amsterdam? Of, uh... Ja, ik mis Amsterdam absoluut. Uh, waarom? Leg het eens uit aan, uh, aan de luisteraar. Ja, er is altijd wat te doen daar uh, zo. Er gebeurt altijd wel wat. Ja, dat is, dat is een feit. Hele spannende dingen. Ook wel eens minder leuke dingen als het gaat om uh, ja, Joden die worden, in elkaar worden geslagen en zo. Dan ja, dan ja. Een, wordt Vier van de burgemeester, de, de huidige burgemeester van Amsterdam? Had jij, had jij een favoriete burgemeester uh, vanuit het verleden bijvoorbeeld? Eberhard van der Laan of, of, uh, ja, als je kijkt de of starten, Job Cohen? Ewaard van der Laan was natuurlijk wel de top. En Job Cohen was ook een hele goede. Heb jij iets met politiek, of zeg je van nou laat me zitten? Nee, ik, daar <laughs> ja. heb ik geen mening over. Nee, nee oké. Okay. Maar wel over andere hazen, want die vind jij ook goed, hè? Ja, die heb ik een aantal keer mee mogen maken. Andere hazen, senior nog. Ja. In de, de... kleedkamers en uh, daar hebben ik een heleboel lol mee gehad, zeg maar. Er woonde, of er was hier vroeger in de Haltestraat een, een horecabedrijfje. Dat heette de Bastille. Ja. En de eigenaar van die zaak Jaap. Uh, ik weet even zijn achternaam niet, maar in ieder geval Jaap. Die was bevriend met andere Hazes. Dus andere is hier vaak hier in de, in de Haltestraat, in die kroegjes dus uh, kwam hij binnenvallen. Ja. En het ging dan om meer dan één biertje. <laughs> ja, lusden er een paar. Ja, lusden er een paar. Hey, uh, ken je het nummer Eenzaam zonder jou? Ja. Daar gaan we naar luisteren. Het gaat je goed? Ik zal je missen. Dat was het laatste wat je zei. En leed, deelde we samen. Is dat nu allemaal voorbij? Vooral de nacht, het is koud en donker. Het valt me zwaarder dan ik dacht. Moet moeten komen ah, als er niemand op je wacht. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Je moest eens weten hoeveel ik van je houd. Waarom moest dit overkomen? Wat is er over van die dromen, hebben wij nu niets meer met elkaar. Voor de vragen hadden wij geen tijd. Is het niet te laat, ben ik je kwijt? Krijg je het niet uit mij? Ik hoor je stem op, doe je lachen. Waarom is dit nu voorbij? mij? Ach, we hadden heel veel ruzie. Niemand wou het minste zijn. Hebben we hebben allebei verloren. Al wat overblijft is mij. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Je moest even weten hoeveel ik van je haal. Moest het Wat is er over Van die Hebben wij niets meer met elkaar? Voor praten, hadden wij geen tijd. Is nu Waarom is dit nu is dit Ja, André Hardens. Live gezongen. Uh, eenzaam zonder jou. We gaan uh, even een... Uh stukje uh, Engelstalig doen... luisteraars. Uh, en dan heb ik het over... de Beach Boys. Let's do it again. De Beach Boys. Uh, Engelstalige muziek. Heb je, uh, als je het nou over Engelstalige muziek hebt Rob. Uh, wat is dan jouw favoriete groep? Zijn het de Beatles of uh, de, misschien wel de Fortunes of, of uh, muziek van deze tijd? Nee, de oude nummers vind ik wel mooier. De oude nummers vooral, ja. Genesis is gewoon erg mooi. Oké, okay, Phil, Collins, Phil ja. Collins. Ja. ja. Uh, ja, wat zijn er nog meer voor voorbeelden? Als je dat genre muziek uh, ambieert... Ja, misschien ook Stevie Wonder of... of uh, Stevie, hè? Lionel Richie. Lionel Richie, hello. En, en, ja. Uh, ja, en wat gewoon prachtig is doet Michael Jackson. Ja, dat is zeker mooi. Ik ga straks een, uh, ook nog wat van dat repertoire voor jou opzoeken. Voor de luisteraars die iets later zijn uh, aangehaakt... die iets later zijn ingeschakeld uh, bij Radio Zandvoort... daar luisteren ze naar... Duifzaag de week door. Ik heb een gast vanmorgen, dat vind ik leuk. Rob uh, woont in, uh, in uh, Nieuw Unicum, ik zeg het steeds zo. En Rob die heeft uh, ja, heel veel belangstelling, ook voor Nederlandstalige muziek. Hij heeft vroeger het geluid gedaan voor Peter Beense. En uh, ja, wat zal jij allemaal uh, uh, bekende gezichten voorbij hebben zien komen, Rob? <laughs> ja, ik denk dat bijna bij alle Nederlandstalige artiesten het mee mogen maken. Ja. Noem eens een voorbeeld. Uh, Ronnie Tober... Uh ja, Hopper en Marco Bazzato. Oh, Bazzato ook. Wat vind je ervan dat hij nou is uh, ja, afgeserveerd, om het maar zo eens te zeggen? Marco? Nou, ik hoop voor degene die aangifte gedaan heeft, dat hij eerlijke aangifte heeft gedaan. Want, uh, Marco ja, wel... Eigenlijk was hij al veroordeeld uh, via de media, voordat er überhaupt bekend zou zijn van of hij werkelijk schuldig is. Hè? Het is steeds, hij is nog steeds niet schuldig, hè? Precies. Ik dus ben er, er steeds voor geweest, dus ja. Ik vind het repertoire wat hij brengt ook uh, fantastisch. En ik vind ook de uh, John Eubank, de vertalingen die uh, John Eubank voor hem heeft gedaan, ja, waanzinnig. Grandioos, waanzinnig. Ja, inderdaad. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, dus even kijken welke ik ook weer klaar had. Oh ja, uh, uh, Fr Frans Holtzema, zeg je dat iets? Ja. Uh, jij woont in Amsterdam, kom je wel eens in Buitenvelder? Ik kwam in Buitenvelder, Ja. <lacht>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 Regen gaan schuilen in een portiek, voor regen, leegte en publiek. Er gaat al licht aan hier en daar, zondag al vijf het glas staat klaar. Er worden zakjes friet gehaald, laag over buitenvelderd daald. Huilend in DC-9. Ja, eens, het is half tien geweest tijd voor cabaret. En ik, ik ben niet achterlijk. Ik, ik snap ook wel dat, dat, dat, dat klagen van vrouwen... dat is ook de motor van onze evolutie. Je, je denkt toch niet dat als vrouwen nooit hadden geklaagd... dat, dat wij dan nu zoiets hadden als... riolering. Lalalalalala. <lacht> <lacht> Ja, en dan liepen wij nog steeds in van die bierenvellen rond, man. Dat is ook alleen maar begonnen met een of ander vrouwtje dat zei... Ik ga jou zo de grond niet uit! Hé, <lacht> hey, hallo. Hé, hey, wij komen van ver, hoor. Wij, wij, wij, wij zaten met z'n allen, zaten we in de bomen. En daar hebben we zeven miljoen jaar over gedaan om ons te ontwikkelen van, van aap tot, tot mens. Je ziet gewoon vormen. Weet je dat? Hoe we hoe, hoe uit die bomen kwamen. En dat het gras zo hoog was dat we op onze achterpoten moesten gaan staan. En kwamen onze handen vrij. Nou, moet je gaan nadenken waar je waar je, je handen uh, laat. Ja, en als je me dan nadenken bent, dan. Uh, dat is toch een wonder. Dat is toch fenomenaal. Dat is toch het grote talent van de mens. Dat is toch hoe hoe onwaarschijnlijk goed hij zich kan aanpassen, hè? behalve dan natuurlijk de buitenlanders, maar ik bedoel even zo... Uh... <lacht> ja, wat dat betreft vul ik me sterk verwant aan de Oostenrijkse filosoof Wittgenstein. Je? Iedereen dacht het, maar hij zei het gewoon, hè. Oh. <lacht> Nou, nou moet iemand anders dan maar even iets komen. Uh. Ja. Ik had al zo'n idee uh, dat, dat ik de hele tijd aan, aan het woord was. Uh. Ik moet daarmee oppassen, want ik, ik wil het maar allemaal gevoelens onder woorden brengen en dat, dat gaat helemaal niet. Dat is een submission impossible is dat. Dat, dat. Op het moment dat je je gevoelens onder woorden brengt, dan, dan zijn het lang geen gevoelens meer. Nee, zoals, zoals je uiteindelijk ook nooit kan wonen op een onbewoond eiland. Nee. Ah, maar zijn er andere mensen die, die, die gebruik zouden willen maken van de gelegenheid om hier op het podium iets te komen vertellen? Ik, ik kan me voorstellen dat je in je leven je dingen meemaakt die, die op zichzelf niet leuk zijn, maar waar je wel weet je, een hoop van leert. En dat het misschien handig is dat andere mensen dat ook... Wil, wil, jij, iets, wil jij iets zeggen? Oh, ik dacht... Nee, dat hoef niet door. Ik ga je niet... Uh... Ik dacht dat jij na zat te denken of je iets ging zeggen. Dat ik dat zag in je ex. Oh, je. Je hebt het niet eens overwogen. Nee, maar het is oké. Okay. Hoe heet jij? Yvonne, echt? Dat is grappig. Ik zat vanmiddag zat ik te vertellen aan mijn technicus... dat als ik een, uh, als ik een meisje was uh, geworden... had ik ook uh, Yvonne geheten. Ja. Nou nee. ja. Dat is echt. Het ja. is sterk. Marco is echt waar. Is sterk, toch? Ja. Ja. Dat is dat ik het is echt een zin ik te vertellen. Het is, is idioot. Dat doet er even niet. Maar... Uh, Yvonne Maase, had, uh, had ik dan geheten? Yvonne Maase. Hm. Zou jij ook kunnen heten, zit ik opeens. Uh... Oh, ja. <laughs> Helaas. Ja, maar, oh, dat is een ding jongens. En dat is echt heel getoond. Mijn moeder had iets met die naam. En uh, nou, ja, ik werd een jongetje. Mijn broertje was ook een jongetje. Die noem je ook geen Yvonne Sider. we hebben heel lang bij een hondje gehad. En die heette uh, heet, uh, Yvonne. Dus dat is bij mij. Ja, ik heb ook meteen een in te zeggen van zit, maar ja, je zit al, dus dat, is, dat is een zaak. Nee, maar je, je hebt ook echt iets van weg, dat is een beetje ook zomaar zo. Zonder... Nee, ja, nee, ik doe het niet lullig, maar weet je ook van dat, uh, met je, kortharig, uh, een je pittig, maar ook lief en, en, en trouw. Volgens mij ben je ook een heel... Ben jij een trouwmeisje. Ja, zie je wel. Ja, je lijkt er gewoon op, hè? Ja. Als je jou heel lang aait en je dan aan je hand ruikt, heb je dan ook zo'n beetje... Uh, uh... Nee, maar het was echt, nee, het was een schat. Het was een heel leuk hondje. Het was, het was, klein, het was een kruising tussen, uh, tussen een mannetje en een vrouwtje. Het was heel leuk. Was, nee, echt. Het was een schat van een beest. Eigenlijk, ik heb daar zoveel... Ik heb daar zoveel plezier mee gehad met dat beestje. Ja. Ja, die is nou ook dood. Dat <lacht> was na. Die, op een gegeven moment... die hebben we moeten, moeten laten afmaken. Op een gegeven moment... Toen poepte die in huis en... Uh je, later denk je ook, ja, misschien al een keer moeten uitlaten. Ja. Er waren andere tijden in vonden. Ik vind het fijn, ik vind het te gek dat je er bent. Echt waar, dank je wel dat je de moeite hebt genomen om te komen. Ik laat je voor de rest met rust. En dat geldt voor jullie ook. Nee, maar voor iedereen. Ik bedoel, ik ben, weet je, ik ben niet het type die opkomt en zegt van, hallo, leuk dat jullie er allemaal zijn. Maar dat jullie niet denken dat ik het niet leuk vind dat jullie er zijn. Want ik vind het echt, uh, ik stel het heel erg op prijs. Uh, ja. Weet je, waarschijnlijk hebben jullie helemaal geen, uh, hoe moet ik het zeggen, helemaal geen idee van hoe, hoe, hoe belangrijk weet je, jullie voor mij zijn. Dat is, uh... Ja, Theo Maas, ook uh, afgerangeerd door uh, ja, uh, dingen die hij kennelijk thuis uh, in de huiselijke sfeer heeft uitgehaald. Althans, zo wordt hij van beschuldigd. Ik weet ook uh, niet wat er allemaal van waar is. Maar in ieder geval uh, gaan wij van, het, uh, van, een, van een biertje genieten. Want uh, van mijn biertje blijf je af. Een avond stappen. Een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden. Wat moppen tappen. Een avond lachen. Heel even geen gezeur Dus geef die glazen nu maar door en laat ze komen We hebben dorst en trekken snel weer aan de bel Ik zie er eentje naar onze glazen loeren Eens kijken of die zelf wat bestelt Je kan echt alles van me krijgen Maar van mijn beertje blijf je af Als wil spelen, houd ik zijn vingertjes eraf. Geef me liever roos wat ik heb. Het zal me echt een zorg gewezen. Je kan echt alles van me krijgen, maar van mijn iertje blijf je aan. En ome Karel zit te genieten Hij lacht en doet meteen zijn duim omhoog En dan het achter de gokkast Die houdt het van het lachen ook niet langer droog Je moet het leven als het kan ook blijven vieren Al zit er altijd wel een beide handje bij Maar die hou je dan ook heel goed in de gaten dus krijg die strakjes bonje hier met mij Je kan echt alles van me krijgen Maar van mijn biertje blaad je af Everybody's searching for a dream People making plans Well, I've got what I've been searching for I'm like a De music takes me in. Nou, uh, mijn gast van vanmorgen. Uh, Rob, was dat ook weer je achternaam? Die ben ik even kwijt. Van Oenen. Rob van Oenen, uh, wonende hier in, uh, bij Unicum in, uh, in Zandvoort. Rob, helaas uh, getroffen door een, uh, een hersenbloeding. Ik, uh, ik vind het niet leuk om dat elke keer te moeten melden. Maar dan weet ik in ieder geval wat er aan de hand is met Rob. Uh, en waarom hij in Unicum woont. En uh, ja, Rob was uh, geluidstechnicus van Peter Beense. En die heeft uh, ja, half, uh, het halve, uh, uh, de halve artiestenpopulatie, zo moet ik het zeggen, van Nederland voorbij zien komen. Uh, uh, behalve Peter Beens en André Hazes, uh, waar was jij nou het meest van onder de indruk als het om Nederlanders gaat, uh, artiesten gaat, zeg maar? Ja, kijk, André Hazes zelf is natuurlijk een, een legende. Dat, uh, ja, ja, ja. dat bleef altijd mooi, ook live was hij gewoon top. ja. En Peter is gewoon uh, waanzinnig. Oké, okay, en, en uh, had Peter Beensen nou ook, als hij optrad, ook uh, zeg maar, uh, artiesten die hij dan meenam, uh, waar, hij, waar hij bijvoorbeeld uh, de voorkeur aan gaf om uh, mee te doen in een uh, presentatie op een feestavond waar hij dan uh, gevraagd werd als zanger? Nee, dat hing namelijk helemaal af van de mensen die, die hem boekte. Ja, hmm. ja. Maar hij nam nooit iemand mee, zeg maar. Oh, dat niet. Oké, okay, maar ja. hij had wel dus favoriete artiesten. Waarschijnlijk ook Hazes dat natuurlijk. Ja. Ja, en wat vind je van uh, de zoon van Hazes? Ja, die heeft ook uh, aardig pittig zo met alle gezeur om hem heen. Mm -hmm. uh, maar nee, ik bedoel natuurlijk meer van zijn stem, hè? Want uh, ja. vind, je, vind je het een beetje uh, de kwaliteit van zijn vader benadert of zeg je van, nou, ah, daar komt niemand bij? Nee, weet je, dat is heel apart. Ja, ja dat is ook zo. Die stem van oude, van senior, daar kan niemand bij. Daar kan niemand bij. Dan moet je eens goed luisteren naar het nummer van Waarom. Van okay. André Hazes en Peter Beense. Oké. Okay. En wat? dan prefereer jij uh, Beense? Ja, die komt heel dicht in de buurt. Die komt dicht in de buurt van Hazes? Ja. Uh, ik ga hem straks nog even voor je opzoeken. Waarom van Hazes? Ja. We gaan ondertussen even uh, genieten, luisteraars, van uh, een nummer van... Uh, uh, ik meen de Love and Spoonfold, Summer in the City. Maar uh, Joe Cocker die doet dat op een hele speciale manier.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 The night it's a different world Go on, we'll find the girl. Come on, come on, we'll dance all night Despite the heat, it will be alright Baby, don't you know it's better? The days can't be like the night in the summer Ja, het seizoen van het jaar waar we allemaal stiekem weer naar verlangen. Summer in the city. Uh, heb jij een voorkeur voor, uh, voor een uh, jaarseizoen, uh, Rob? Zeg jij van nou, ik, ik vind de herfst wel leuk, of de winter, of, uh, of hou je ook het meest van de zomer? Of ja. de lente misschien? Toch wel de zomer lekker een beetje rondvaren. Ja. Ik nu niet meer gaat, maar... Uh, uh, gevaren heb je het over? Ja, maar ik heb een sloep. Heerlijk, Sla, een beetje varen. Je hebt een sloep? Ja. Fantastisch, en waar, waar ligt hij ook in Amsterdam? Nee, ook heel vaak door Amsterdam heen gevaren, natuurlijk. Ja, hij ligt gewoon uh, in, waar ik woon, in, in, in de opslag. Oh, oké. Okay. En wat is het? Voor, is het een uh, Mariel of zo? Wat is het voor sloep? Nee, het is, ja, het is een Wiedersloep. Helaas bestaat het bedrijf niet meer. Mm -hmm. Met 40 pk erachter, achter, dus we kunnen er gewoon achter nieborden water Oh. Oké, okay, dus het is, er staat geen diesel in, een benzinemotor. Geen benzinemotor. Ja. ja, ja. Want diesels die, uh, ja, die varen meestal we wat rustiger. Hè? Ja. Ja, ik, ik huur nog wel eens een, een sloep op de Kager op. De kaag erop, en dan uh, met een heel gezelschap varen we dan naar Leiden. Ja. Dat zijn van die hele grote sloepen, hè, die Mariel sloepen. Ja, uh, en, die, die, en, die zijn, en die zijn ook heel laag, zeg maar. Die, die passen bijna onder elk bruggetje door. Dus dan hoef je ook niet uh, om te vragen of zo. En dan vaar je Leiden binnen, ja, en dan eventjes uh, aan de kant en dan even een uh, terrasje opzoeken, een kopje koffie ja. doen en dan weer verder varen. Uh, overal die mooie plassen, de west plas natuurlijk, en de meer en ja. Ja, al die mooie wateren die daar in de buurt zijn. En, maar jij vaarde met name in Amsterdam ook. Ja, ik woonde in de buurt van uh, Purmerens, we lieten hem daar in Oosthuizen, lieten hem te wateren en dan vaarden we zoveel de... Vader Via de ringvaart richting Purmerend, zo'n Noord-Ollandskanaal. kanaal... Ja. Richting Amsterdam met IJ over En dan we zo de Amstel op. Ja. Fantastisch. Ja. Dus ja. We zo mooi weer naar Oude Kerk in Amsterdam, Heerlijk. Ja, het is, uh, dat zag ik laatst op het nieuws. Uh, de laatste zijn wel erg druk in de grachten van Amsterdam. Hè? En, ja. Uh, ja. Er wordt ook een beetje uh, uh, roekeloos gevaren door sommigen. En, en dat levert soms wel eens gevaarlijke situaties op. En men wil dan ook bepaalde uh, trajecten uh, in het uh, grachtenverkeer, wil men, wil men beperken voor uh, recreatievaart, om het zo maar eens te noemen. Ja, nou ja, ze willen sowieso natuurlijk gewoon de benzinemotoren eruit hebben. Ja. Alles elektrisch. Ja, de flu fluisterbootjes. Die hebben ze ja. hier in Haarlem ook, kan je ook huren. <lacht> die zijn niet vooruit te branden, joh. Die gaan zo verschrikkelijk langzaam die bootjes. Ik ben een keer gevaren naar, uh, van Haaren met zo'n fluisterbootje naar uh, Heemsteden, naar Groenendaal. Ja. Uh, en toen moest ik terug en hij ging steeds langzamer, hij ging steeds langzamer. Ik denk, oh, ik denk ik, ik kom niet terug. Nee. Het is wel, uiteindelijk wel gelukt, uh, maar nee, dat doe ik niet meer. Als ik nou een boot huur, dan moet het een, uh, eentje zijn waar ik op kan vertrouwen en die me brengt waar ik, waar ik zijn wil, maar ook weer thuis brengt natuurlijk. Ja. Dat is ja. heel onbelangrijk. Zeker niet onbelangrijk. Andere haastjes die zei het ook. Uh, waarom zou ik een, fluiter, een fluisterboot huren? Waarom? Ja, zeg maar, maar waarom? <laughs>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 die mij helpt of met me uitgaat? Waarom? Zeg mij waarom? Moet ik alleen staan? Ach ja, ik heb een werk, verder die mijn geld, dat is mijn leven.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 Stop Change. toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen. En bouw daar een gezin. Ik kan slijten, oh, kom, breng mij geluk, het liefste morgen, nu droom ik het weer. ben ik verliefd. Waarom ben ik altijd eenzaam? Nou, gelukkig geldt het voor mij niet. Ik heb een hoop. Uh, uh, goede mensen om me heen. Daar ben ik heel. Uh, blij mee. En. Uh, ja, dat, dat, dat, brengt, dat. geeft ook steun in je leven. We gaan uh, eruit met Neil Diamond. Een stukje luisteraars. Uh, I am I set. Ik ben straks weer bij u terug. With oh, dat is, dat is helemaal niet. Uh, dat is helemaal niet uh, Neil Diamond, natuurlijk. Uh, ik ga kijken of ik, uh, of ik hem kan verleiden, Niel. Ja, dit, dit was hem wel, maar er, er uh, wou wat, wat andere muziek tussendoor. Nou, ik moest even kijken wat er aan de hand is uh, met de luisteraars. want uh, oh, ik zie het al. Ik zie het al, er staan twee kanalen open. Dat moet helemaal niet, Duif. Dat doe je helemaal niet goed. Is dit is Niel Diamond. Ik ben uh, zo weer Lord bij u terug. Tot straks. weet Making mijn way back. Ik ben New York City geboren en raised. Maar nu twee is New